Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeester van Amsterdam roept de organisatie van het coronaprotest op het dragen van jodensterren te veroordelen. Op de Dam demonstreerden gisteren ruim 20.000 mensen tegen de coronamaatregelen. Ik ben hier om te demonstreren voor vrijheid en uh, ook tegen de apartheid, medische apartheid. Nou ja, hij gaat volgend jaar naar de middelbare school en ik wil niet dat hij met een mondkapje hoeft te lopen, gevaccineerd hoeft te worden. Ik zie corona niet als een gevaarlijk virus, dus uh, ik laat mij niet vaccineren. Tientallen demonstranten hadden jodensterren op hun kleding gespeld. Burgemeester Halsema zegt er met afschuw naar gekeken te hebben. Een van de organisatoren zegt dat hij niet achter het dragen van de sterren staat. Hij denkt na of er bij komende acties een kledingvoorschrift moet komen. In Havelten in Drenthe heeft een schaapshedder een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ding lag bij de kazerne. De bossen bij Havelten zijn in de Tweede Wereldoorlog vaak gebombardeerd door de Britse bommenwerpers... omdat de Duitsers daar een vliegveld hadden aangelegd. De Explosieve Opruimingsdienst bekijkt nog wat ze met de bom gaan doen. Een man uit Vietnam moet vijf jaar de gevangenis in omdat hij zich niet aan de coronaregels hield. Na een reis ging hij niet drie weken in quarantaine en daardoor zou hij acht mensen besmet hebben. Eén daarvan overleed een maand later aan corona. Gevangenen van de gevangenis in Veenhuizen in Drenthe die mochten even de poort uit de afgelopen weekend om mee te doen aan een viswedstrijd. Het idee is dat je tijdens het vissen eens goed kunt nadenken over hoe je je leven weer oppakt na de gevangenisstraf. Voor deze gevangenen werkt het in ieder geval heel goed. Ik vind zelf dat het dat een het gedetineerde zeg wel heel goed helpt om een stukje rust te vinden. Mensen kunnen tot zichzelf komen aan de waterkant en overdenken wat hun plannen voor de toekomst zijn... Of waar ze naartoe willen met hun leven. Het gevangenenteam werd trouwens tweede bij de viswedstrijd. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen droog en flink wat zon. wordt dan 23 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A2 richting Utrecht voor de Leidse Rijtunnel. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A4 naar Den Haag tussen Knopje de Hoek en Roelen van het Veen 10 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. En op de A7 op de afzijdijk richting Friesland bij Kornwerderzand 4 kilometer met zo'n kwartier op oponthoud. Ten slotte op de A208 richting Velsen voor de Muiden 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZfM. Zfm.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 Want uh, hij roert een uh, behoorlijk uh, mooi thema aan deze Neko. Met Poor Millennial Crybaby gaat over millennials die tegen bepaalde dingen aanlopen uh, in, uh, in hun jonge leven. En dat dat uh, soms um, niet helemaal door de buitenwacht uh, wordt uh, begrepen. en uh, Het is hem zelf ook overkomen. Heeft hij vorige week bij ons in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf aflevering uh, verteld. Dat uh, komt ook weer uh, deze maand uh, terug. De 23 september schrijft dat uh, maar vast op. Dan komt er weer een nieuwe aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Uh, waarin tussen 8 en 10 sowieso uh, daar uh, nieuwe dingen in uh, te horen zijn. En kijken we terug op de releases die, de, die er in de afgelopen maand zijn geweest. Daar nou, komen hele mooie releases aan, kan ik je vertellen. Want tegenwoordig heb ik ook nog uh, een redactionele pet van... Uh, 3 voor 12 Noord-Holland op. En ik, ik kan je sowieso vertellen dat er een nieuwe EP... van Minor Citizen in de pijplijn zit. Um, waarschijnlijk gaan we ze straks ook nog eventjes uh, laten horen... met de, de single die ze uh, eerder hebben uitgestuurd. Maar er zitten dus ook nog gewoon vette primeurs in. Uh, zoals uh, de nieuwe single van Colin Hoeven. Die heb je er nog nergens gehoord. Morgen komt die uit. En Colin gunt ons heel vaak uh, uh, nieuwe singles. Dus ook deze, Nothing Wrong With That, is de nieuwe single. Um, dat zit... Hetzelfde geldt ook voor The Cruise. Met uh, The Cruise hebben we ook een uh, gesprek met Crush on You. En bovendien kunnen we het dan ook meteen hebben over de Waterland uh, popprijs. Want die uh, begint ook zo uh, langzamerhand een uh, finale te, te bereiken. En we hebben een hele spiksplinter nieuwe single van Kafka. Want die komt ook morgen met een nieuwe single. En dat uh, nummer dat heet Out of Tune. En... Uiteraard gaan we nog even een kleine inhaalslag doen wat betreft Koekoe... want uh, daar uh, heb ik het, uh, gewoon het hele verhaal gemist. Die EP die bleek in juni al uit te zijn gegeven. Dit is ook een leuk uh, verhaal, want vorige week zat zij in de uitzending uh, bij ons... om te vertellen over Boy en de release van Boy... en een release van een andere wezen. play a mode on, walking past their hands reaching out, yes I am the only one, who didn't come to fall, but you were like a strong storm, throwing.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 To wait for the perfect song And now it's time to move along And leave, Leave it all behind And take your time To spread your wings See what it feels like to fly High up in the sky Noord-Hollandse band, ze komen uit Uithoren Simulation Adaptation. En wil je het verhaal weten over het album... dan moet je gewoon uh, fijn naar onze website gaan. www.altfm.nl Want daar uh, staat een hele beschrijving over dit uh, album. En dit is de single die er uh, vanaf uh, gehaald is. No Man's Land Part 2. Daarvoor hoorde je Dide met uh, Boy. Uh, vorige week uh, hebben we daar uh, de primeur van gehad. En vandaag zit hij er dan andermaal in. Ook een productieve baas die bezig is wat betreft muziek maken is David Blinko. We hadden eerst een andere single van hem gedraaid. Love is Here to Stay, want dat is dat nummer wat we eerder hebben gedraaid. Maar hij heeft inmiddels alweer een nieuwe en dat is dit nummer geworden. En dat nummer dat heet Airborne. Find a cool place to stay We talked about our new beginnings She said she tried hard not to try We drank Barbados lemon shakers We scooped the clouds up and said goodbye There's no te krijgen vorige week Dortje van den Berg in de, de uitzendingen gehad van Three Point Landing. Bovendien is deze Shadow Work ook meteen uh, ja min of meer de titel van het debuutalbum wat deze Alkmaarse band uh, wil gaan uitbrengen. Uh, Noord-Holland uh, vorige week hadden we een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf en de band die uh, we zo dadelijk uh, gaan draaien hebben uh, gewoon nieuw materiaal klaar liggen... ...en uh, doe mee aan de Waterland Popprijs. En ze heet het De Cruise. En ik heb de frontman De Cruise zelf... ...aan de telefoon. Goedenavond. Hey, goedenavond. Oh, ja, hallo. Uh, even uh, nog uh, terugblikkend, je, je bent hier bekend in deze studio, dus je weet uh, waar ik sta. En uh, ja, dat, dat, dat heb je zelf al gezien. Want, Zeker. Ja, Want je hebt nog iets uh, verteld over Bruce Springsteen toen. Hè, ik bij... heb inderdaad het een en ander verteld, ja. <laughs> ja, uh, dat was uh, denk ik een week of vier, vijf uh, terug geloof ik uh, alweer. Ja, zoiets. Ja. Uh, was je dat nog uh, goed uh, bevallen trouwens? Ja, natuurlijk. Weet je, sowieso over muziek, oude hoeren is altijd het leukste wat je kan doen. Ja. En als het dan ook nog eens een keer gaat over een hey, van je favoriete artiesten, ja, dan is het wel uh, helemaal compleet. Ja. En in zo'n lekkere sfeer als daar, weet je, dan zit je er toch gezellig bij. En, uh, dan gaat De tijd gaat eigenlijk veel te snel. Ja, ja, voordat je het weet is het uur uh, zo. Of, uh, ja, ik had het laatste uur zat dus ik erbij, maar het uh, was uh, twee keer knipperen met je ogen. En dat was gewoon voorbij. Ja, nee, precies. <laughs> ja. Uh, even over, over, uh, over jullie, uh, want. Uh, ik, ik, ik zie dat uh, nog de Waterlandse popprijs dat die nog uh, bezig is uh, in, de, in dat opzicht. Uh, ja, die gaat uh, zaterdag van start. Ja, uh, want uh, wat, ja, ik vind het wel een beetje zo iets van een beetje ongelukkige afkorting WAP. Ja, uh, dat ik vind, vind ik van Wappie. Ja, nee, precies. <laughs> wappie is zeg maar die hit van uh, Cardi B en Megan Thee Stallion met de WAP die uh, uitkwam. Dus ja. ja, ik heb het niet bedacht. <laughs> ja, okay. ik oké. Alleen maar daarmee. Dus ja. <laughs> Um, want uh, hoeveel, um, ja, hoeveel, hoeveel optredens zijn dat voor die Waterlandse popprijs? Uh, het zijn er vier. Ja. En uh, Tenminste, wij spelen er vier. Volgens mij zijn er in totaal iets van uh, uh, acht of, of zeven, zoiets. Mm -hmm. En we spelen dan met uh, een paar andere artiesten. Uh, met Jacob D. Edward, die ja. ook uh, een paar keer bij jullie is geweest. Ja. Uh, met Royce Smet en met uh, KVBA en Kompas. Ja. Uh, dus het, is eigenlijk, het zijn twee songwriters... en uh, uh, dan een, dat, uh, twee keer een rappers. Ja. En dan, uh, ja, dan wij als de crews, als enige band. En uh, ja, daar hebben we gewoon hartstikke veel zin in. Ja, logisch. Dus het is fijn om eindelijk weer te mogen spelen. Ja. En dit, uh, die Waterlandse popprijs die ging maar... werd maar uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En ja. dus, eindelijk konden we, weer los. Ja. konden we weer los. Ja, het is, het is uh, wel met de beperkende... of uh, beter gezegd met de restricties eigenlijk... Hè, die uh, gelden ja. om in de zaal te zitten. Ja, precies. Maar ja. ondanks dat, weet je, we zijn al lang blij om zo meteen weer wat gezellige kopjes in die zaal te zien zitten. En ja. dat we daar, in plaats van dat we tegen de camera moeten gaan uh, spelen ja nou ja goed uh, uh, zijn jullie er eigenlijk een beetje ook op uh, voorbereid uh, wat, wat ja, dat gaat tuurlijk. ja natuurlijk hey, kijk wij zijn iedere keer zijn wij keihard aan het repeteren geweest en allemaal nieuwe ideeën uitproberen en dan werd het net vlak voor ons, uh, vlak voordat we dan moesten spelen werd het iedere keer weer geschoven. dat we dachten van nou weer niet en dan de volgende keer nog een keer proberen nog een keer en nu weer ja dus er kan nog van anders gebeuren. Als het morgen weer niet doorgaat, dan... Uh, <laughs> ja, het, het lijkt me soms uh, dat je er ook uh, doodmoe van wordt, uh, denk ik. Het is hollen en stilstaan. Uh, in dat... Ja, tuurlijk. Ja. Daarom zijn we ook zo blij dat het, het nu... Ja, het ziet er toch naar uit dat het wel echt gaat gebeuren. Dus dat maakt het ook uh, extra leuk. Ja. Um, uh, ja, spelen jullie dan uh, gewoon ook met, met al die andere uh, muzikanten... die je net hebt opgenoemd? KVBA, Roy, dus met uh, Jacob die Edward, noem ze maar op. Ja, samen met de avond. Tenminste, we, we, het is een beetje verspreid. Dus de ene avond spelen we met z'n uh, drieën dan daar. De andere avond spelen we met weer twee anderen. Nou ja, ja een beetje in zit zitten door elkaar. Als je het allemaal uitgebreid wil weten, dan moet je even op onze Facebook kijken. Ja. En daar hebben we alles tip top in orde weer uh, neergezet. Ja. En dan uh, gewoon even naar jullie eigen materiaal. Want morgen komt ja. uh, Crush on You, geloof ik, uit. Ja. Ja, ja. Um, ja, eerst uh, over uh, het werk uh, op zich. Uh, uh, vormt dit alweer de aanleiding, want ik heb het ook aan die andere gevraagd die ik in de eerste uur uh, gehad heb. Is dit ook uh, uh, aanleiding om meer uh, materiaal uit te gaan brengen de komende tijd? Ja, dat sowieso. Kijk, voor een beginnende band zijn wij, hebben we al best wel veel opgenomen. Alleen, er zit gewoon veel te veel tijd tussen. En ja. Ja, je weet, de studio is duur. En uh, uh, eigenlijk zou dit nummer ook helemaal niet uh, nog zijn opgenomen. Mm. Was het niet het geval dat wij gewoon heel veel geluk hebben gehad met uh, de muzikanten die erop hebben meegespeeld. Dat we gewoon heel goed thuis konden opnemen. en Dat uh, uh, we uiteindelijk een hele goede uh, gozer hebben gevonden die het echt, echt heel erg goed voor ons kon mixen. Mm. En dat er eigenlijk gewoon echt een hele goede knalplaat uit is gekomen. Ja. Zonder dat we al te veel hebben moeten investeren in dure studio's en heel veel dagen eraan zitten. ja. Dus, um, ja. Ja, dus we gaan kijken zeg maar, hoe, het, hoe de toekomst zich brengt. En uh, als het goed is, komt er in januari of februari ons volgende nummer wel weer uit. Dus er staat wel wat op het programma om te doen. Ja. Uh, maar we willen ons eigenlijk voornamelijk nu echt focussen weer op het live spelen. Ja. Dat is toch eigenlijk wat we, wat we het liefste doen. Ja. En ja. Uh, daar, daarmee willen we gewoon knallen als een gek. En, ja. uh, maar zijn jullie uh, zoals jullie zijn, hè? Is uh, deze Cross New is dat uh, ook weer zo'n single uh, wie jullie zijn? Uh, energie, dynamisch en uh, noem maar op. Ja, ik denk dat eh, op, de, op de fase zeg maar, waar wij nu in zitten... dat, dit, dat de Crush on You echt wel het beste uh, voorbeeld is... van wat de cruise nou precies is. Weet je? Ja. Aan de ene kant is het een beetje corny en een beetje cheesy... maar aan de andere kant heeft dat ook weer zijn charmes. Ja. Uh, het gaat heel erg over liefde en over uh, niet al te veel poespas en gewoon je boodschap in een, in binnen een paar zinnen gewoon uh, kunnen, kunnen zeggen. Ja. Uh, en qua muziek, ja, gewoon heel veel kracht, energie... Uh, dat soort powerpop met toch een beetje dat punky attitude erbij. En uh, toch, toch de feeling van rock and roll uh, in ere en uh, in het leven houden. Ja, uh, zijn jullie dat ook? Rock and roll? Ja, sowieso. Weet je? Dat, dat, dat, uh, ik ook wat levensstijl betreft? Van onszelf. Maar uh, onze muziek klinkt zo. En, uh, ja. Ook wat jullie levensstijl betreft, uh, The Cruise? Wat zeg je? Ook wat jullie levensstijl betreft, een beetje rock and roll. Ja, tuurlijk. Weet je, drankje. We altijd allemaal verschillende dingen. En ja. de ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het fout. Hè? Dus, ja. uh... <laughs> en stoot, jullie stoten jullie neus nog wel eens een paar keer in dat opzicht, of niet? Zeker, zeker. En dan drinken we gewoon weer een drankje erbij en zo. En dan stoten we het nog vaker. <laughs> ik, hoor het, ik hoor het al. Is, is, is er, moet de Waterlands uh, Popprijs dan ook een klein beetje rock'n'roll zijn uh, in, dat, in dat opzicht, of niet? Uh, nou ja, het hoeft het niet te zijn, want wij gaan dat gewoon maken. Dat, daar komt het een <lacht> beetje op neer. Uh, wij gaan ons best doen om daar die hele zaal uh, uit de voegen te rukken. Ja. En uh, wij blazen gewoon die hele zaal dan weg. Ja. Dan krijg je een lekker opwarmertje. De songwriters en dan de rappers. En dan komen wij en dan is het allemaal... Uh, ja best ja nog één ding Stofkaan, ja. dan gaan wij die Waterlandse popprijs als een soort Pompeii gaan we die tegemoet ja nog even één ding want uh, uh, ja, jullie hebben ook een demo drop uh, gedaan bij NH Pop hoe is daarop uh, gereageerd vanuit uh, de, het popplatform uh, zelf ja die waren, die waren heel erg enthousiast over het nummer die horen ja. ook inderdaad uh, een beetje precies ook wat ik wil is dat je, dat je hoort zeg maar, waar de inspiratie vandaan komt van zo'n nummer ja. dus dat dat de sound waar, waar ligt die sound nou precies uh, ze vonden het wel te lang, maar ja, dat is bij mij altijd een beetje, dat, dat, dat onze nummers gewoon ontzettend, uh, tenminste, 9 van de 10 nummers zijn ontzettend lang. Ja. En, uh, maar ja, nee, voor, voor de rest waren gewoon de reacties ontzettend positief. Ja. Dus uh, dat is alleen maar goed. Dus? Met een nog veel beter klinkende mix, denk ik, dat dat al helemaal uh, lekker gaat klinken. Ja. Dus ja, doch, eigenlijk. Ja, oké. Okay. Crash on You, we gaan hem draaien. Hier is uh, The Cruise. De primeur. Ja, de primeur, inderdaad. Maar dan moet, hij, dan moet het uh, ding wel meewerken. Ja, dat is weer zoiets. Hij ja, staat vast. Hij staat gewoon vast. En, de dit plaat is, uh, staat vast. Ja, nee, het uh, systeem staat vast. Not responding. Nou, uh, uh, ik die, weet niet uh, die wat die je doet. Alles kapot. Ja, nou, <laughs> ja weet je. Ik, ik, ik, nu is volgens mij die hele lijst van mij uh, <laughs> in één keer. Nee, nee. Hier is die. De cruise met uh, het nummer. Crush on you! But it's way too early. Today is cancel, let's just stay in bed. Turn off your phone so there are no distractions. Can you imagine all the fun we'll have? And it'll be alright. And there ain't nothing wrong with that. I want to party like there's no tomorrow my hand and let's just step outside. I swear to God, I don't know how I found you. But come along and please enjoy the ride, and it'll. Be My And there's nothing wrong with that. There ain't nothing wrong with that. I feel you're ridden, we don't need no dance floor. Just keep on grooving where we go to town. No need to rush towards a destination. My way, just let me look around And it'll be all right And there ain't nothing wrong with that No, there ain't nothing wrong with that I got this feeling that we need to get together The way you look just blows my mind Leave the world outside. This could last forever, yeah Let's take our time and feel alright, Cause there ain't nothing wrong with that No, well, there ain't nothing wrong with that Mensen die denken, is dit The Cruise? Nee, dit is een andere primeur die ik nu even laat horen. Dat is de nieuwe single van Colin Hoover. Het nummer dat heet Nothing Wrong With That. Want uh, ja, The Cruise, dat klinkt iets anders. Maar ik zal je ook meteen uitleggen wat er nou misging. Want uh, ik, uh, ik zat uh, net met The Cruise ook uh, te praten over, uh, over een nieuwe single... En op het moment dat je die single dan in wil starten... dan ja, op een gegeven moment is het uh, van... joh, doe het lekker zelf. Stond, uh, ik, ik, ik, eigenlijk geeft uh, Verdonschot... waar ik uh, dit, uh, dit materiaal uh, mee wegdraai. Uh, die gaf me gewoon een dikke middelvinger terug... van zoek het lekker uit. Uh, maar goed, bij deze alsnog The de Cruise. En dat nummer dat heet cross on You Morgen... is hij te krijgen op uh, allerlei uh, platforms... En wil je jongens zien? 4 september, eh, Waterland-Popprijs, Dorpshuis, Ilpendam. Ik heb niks meer aan toe te voegen. de Bol daar aardig mee op de banken weten krijgen straks in Ilpendam. Want uh, dit weekend zullen ze daar spelen. Uh, ik heb nieuws voor, je, voor de mensen van de, de cruise. Ik was uitgenodigd om uh, daar uh, naartoe te gaan. Om, uh, om te kijken hoe het uh, eraan toe zal gaan. Om uh, te kijken van, hé, hey, wat is die Waterland popprijs? Ik heb iets anders te doen, jongens. Dat, uh, weet je wat het, uh, wat het is? Weet je, het, het heeft alles te maken dat we bijna dat dorp dat vermalen het dorp niet uitkomen. Want ja, eh, kijk, als je dan op een gegeven moment praat... en terwijl ik dat eh, praat, zoek ik eh, eventjes iets op. Want ach, ach, eh, het heeft alles eh, te maken met, een, eh, met iets... wat we heel graag na 36 jaar weer eens eh, willen zien. Tenminste, ik dan wel. En dat is dit. Dus ik ben er niet bij, hoor. Bij het Dorpshuis Ilpendam. Ja, uh, want uh, de, de teller naar beneden is uh, aan het aftellen. Want morgenochtend uh, dan, uh, is de eerste vrije training. Uh, wat wij hier binnen deze burelen van dit uh, omroepje gaan doen is het volgende. Sowieso uh, zal Zandvoort op zaterdag uh, daar uh, redelijk uh, van in het teken staan. Van uh, alles wat zich afspeelt. Aan de noordkant van dit dorp. En dan moeten we dan ook nog maar zien te komen. Aan de andere kant van het dorp waar onze studio staat. Want er zijn een aantal spoorwegovergangen afgesloten. Maar ik zie die Rob Harms ook wel met zijn brommetje. Aan de andere kant wel komen. En dan moet hij wel over, ik geloof over de Metsgestraat. En anders zal hij over de boulevard dit, dit tochtje moeten maken om naar de studio te komen. Hij is er sowieso, want uh, dat uh, is uh, de zaterdag. Ik mag uh, meepresenteren en wat zullen we, zullen we er dan ook in gaan doen tussen 2 en 5? Nou, uh, sowieso uh, het verslag van uh, collega Willem van Denzen die daar uh, zit. Uh, want die zal daar wat sfeerverslag uh, uh, gaan doen. Uh, er zit ook een interview in met uh, Roy van Buringen over een boekje wat is uitgebracht... Uh, Gaat ook over, dat uh, is een kinderboekje. Daar heeft uh, Roy van Buren een gesprek over gevoerd. Dus dat zi zit erin. En dan de zondag. Uh, ook daarin uh, zullen wij een acte de présence geven. Als onroerende zijnde. Tussen 12 en uh, 6 uh, wel te verstaan. En daar zitten allerlei interviews in. Die ik onder meer heb uh, opgenomen met uh, Gerloogman en Hans Botman. Uh, want we waren gisteren bij de Heineken persconferentie. En daar hebben we wat uh, gesprekken gevoerd. En dan zal ik kijken of ik ook nog links en rechts... nog de belangrijke man bij het circuit nog te spreken kan krijgen... namelijk Robert van Overdijk. Want dat is nog geen de missing part in het hele verhaal. Um, en natuurlijk zit daar tussenin die race. En dat wordt uh, misschien voor een hoop mensen billen knijpen. Want juist, ja, ze willen allemaal dat uh, Max Verstappen wint. Of dat gaat gebeuren, dat is nog maar zeer de vraag. Dus dat, uh, dat moeten we dan maar afwachten. Um, goed, dat was uh, even een kleine update uh, als het gaat om uh, de totale omroep. Nu weer terug naar het uh, radioprogramma waar we mee bezig zijn. En dat is Meda Rose. Want die hebben gedacht uh, Spotify. Doei, dat doen we niet aan. Want ja, uh, er zijn altijd muzikanten die willen graag op een Spotify-lijstje terechtkomen op vrijdag. heeft iets te maken met, uh, met, met de nieuwe releases en dan opvallen. Maar Meda Rose dacht: nee, dat doen we lekker niet. We, uh, we brengen hem nu uit. Ja, dan plukken wij weer de vruchten van. Want uh, vandaag is uitgekomen deze nieuwe single van ze en dat nummer dat heet Within. bloodstains in the bathroom walls will serve you well as crude reminders of mind time And the money I couldn't bring myself to steal. Keep the self-destructive temp. Sincerely Jacob van Jacob die Edwards. Daarvoor hoorde je Meda Rose met uh, Within. Um, we hebben natuurlijk nog wel even wat uh, tijd. En dan uh, komen we uit bij een single die we vorige week al tussen 7 en 8 hebben laten horen. En dat is van Aal en Caught in my, in my Brain. Caught in my brain. Right. Voor een deel uit Deventer en voor een deel uit Zuid-Holland. Ik geloof het, de buurt van Dordrecht, daar komen ze vandaan. Uh, de frontvrouw Lieseloof dus uit Deventer. En Arjen, die komt dan uit uh, de buurt van Dordrecht... Uh, dus dat is aardig in de notendop en dit uh, is een single die ze vorige week hebben uitgebracht, ook op een, uh, op een donderdag, Ja, ook uh, voor hun geld. Ook zij doen dat en wijken dus een beetje af van het uh, protocol, dus dat uh, is een beetje het, uh, het uh, verhaal. Um, goed, we, we lopen op uh, richting uh, klok van 9 uur, dus we hebben nog een uur uh, deze alternative FM. En dan kom je toch... Ja, hoe kan het ook anders? Uh, er is altijd uh, eentje die gewoon nagel vast op het lijstje staat. Um, want ze hebben afgelopen week hebben ze gewoon in de Sinatool, hebben ze een optreden gedaan. En dat uh, vonden ze gewoon geweldig om dat weer eens mee te maken. Nou, en terecht, want uh, de muziekbusiness uh, krijgt genoeg op de donder. Von V en Crashing Bats... die hebben in de Sinatol een optreden gedaan. En over Von V daar gaat het. Want uh, dit is het uh, nummer wat uh, al een hele tijd... eigenlijk uh, al gedraaid wordt... Uh, bij Alternative FM. En het dat nummer dat heet Overly Remember. 9 uur gaan we weer verder... met onder andere de nieuwe single van Kafka.